Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland geeft op verzoek van Nigeria 113 bronzen objecten terug. Het gaat onder meer om plakkaten, hangers en figuren. De kunst uit de zogenoemde Benin-bronzen... behoort tot de Rijkscollectie van het West-Afrikaanse land... en bevindt zich nu nog in het Wereldmuseum in Leiden. De bronzen objecten zijn in 1897 door Britse militairen... geroofd uit het Koninkrijk Benin huidige Nigeria. En via het Verenigd Koninkrijk kwamen ze onder meer in Nederland terecht. Naast de 113 objecten uit de Rijkscollectie... geeft de gemeente Rotterdam zes objecten terug aan Nigeria. Door een Russische drone-aanval... heeft een groot deel van de Oekraïnse stad Odessa geen stroom. Volgens de burgemeester van de stad... zit vrijwel de hele stad ook zonder verwarming in water. Over eventuele slachtoffers wordt niets gezegd. Odessa is de derde stad van Oekraïne en wordt regelmatig door Rusland aangevallen. Op het Australische eiland Tasmanië zijn 157 zwarte zwaardwalvissen aangespoeld. Iets meer dan de helft leeft nog, maar er is weinig hoop dat ze gered kunnen worden. Het strand waar de dieren liggen is slecht te bereiken. Het is voor het eerst in bijna 50 jaar dat er een grote groep zwarte zwaardwalvissen aanspoelt. Waardoor is niet bekend... Landbouworganisatie LTO roept het kabinet op om de stikstofregels te versoepelen, om vastgelopen vergunningsprocedures op gang te helpen. LTO wil onder meer de eisen voor vergunningen versoepelen, onherstelbaar verloren natuurgebieden opofferen en illegaal geworden bedrijven legaliseren. Het weer bewolkt bij min 1 in het zuiden en min 5 in het noorden. Vanaf de ochtend geregeld zon, vooral in het noordoosten, en het wordt 4 tot 8 graden.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 Op 106.9 ZFM See what she may see inside her shell Till yeah. We're yeah. Laat mij vergeten wie ik ben.